Soms ellende, banden, hier in de street. En hey, soms emoties verbergen en soms leeg geen gevoelens. Als het morgen over is, heb ik geleefd door de voelens Als er niks meer over is, zeg mij wie beet alle boetes. Ik weet ook wel dat de aandacht en de fame niet voor goed is. Als ik ren omdat ik oprecht niet weet wat genoeg is. Weer opnieuw nog groter, we verbreden de routes. Weer erg spijt van alles was mooi. Alles, ook de dalen en die anderen zo is de leden